Goedemorgen, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Op steeds meer plekken in Griekenland breken er bosbranden uit. Onder meer op de eilanden Corfu en Evia moesten mensen vluchten voor het vuur. En ook op Rodos is het vuur nog niet onder controle. Deze Nederlandse duikinstructeur helpt mee met blussen. Hij vertelt dat er allemaal basecamps zijn opgezet waar mensen die willen helpen verzamelen. En vanuit daar spring je op een, uh, ja, een random pick-up truck met uh, nog allemaal vrijwilligers... En rijden naar, naar, allemaal, naar een vuurtje, als het, het ware. Ook met blusvliegtuigen probeert de brandweer het vuur onder controle te krijgen. Op Rodos zijn al meer dan 20.000 mensen geëvacueerd. Op Corfu zijn ongeveer 1000 mensen in veiligheid gebracht. Het gaat weer wat beter met Philips. De afgelopen drie maanden boekt het bedrijf weer winst. De afgelopen jaren ging het minder goed met Philips. Vooral door de problemen met slaapapneu-apparaten. Er komen nu meer bestellingen binnen, waardoor de omzet is gestegen. In China zijn elf mensen omgekomen toen het dak van een gymzaal instortte. De meeste slachtoffers zijn meisjes van een volleybalteam dat daar aan het trainen was. Op beeld is te zien dat het complete dak naar beneden is gevallen. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden onder het puin. En de WK-wedstrijd tussen Marokko en Duitsland is afgetrapt. Het is een extra spannend duel voor de Marokkaanse vrouwen. Ze doen voor het eerst mee aan het WK. En dat is iets waar ze lang naartoe hebben gewerkt. De laatste jaren wordt het vrouwenteam steeds serieuzer genomen... zegt correspondent Samira Jadir. Zo krijgen de vrouwen nu ook echt een salaris. Dat was echt een paar jaar geleden echt ondenkbaar. Uh, dan moesten ze dat gewoon op amateurniveau gaan doen. Uh, ook is het niveau van de trainingen omhoog gegaan... Uh,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 Een paar korte files in de regio Noord-Holland. De A9, Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Beverwijk Oost en de plein staat 3 kilometer file. Vertraging is 10 minuten. En een wegafsluiting, de A22, Velsen richting Beverwijk. Daar is de Velsen tunnel dicht door technische problemen met de verkeerslichten. Omrijden kan eenvoudig via de wijkentunnel over de A9. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Zfm.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 van U2, Stervenweg. Uh, uh, we gaan het twee uur beginnen van Goedemorgen Zandvoort. Uh, Ria Valk is inmiddels uh, uh, gearriveerd. Uh, maar dat is pas over een uh, klein half uurtje. Want we gaan eerst praten over uh, de Formule 1. Komt eraan natuurlijk. Nog uh, 3, 34 dagen. En dan is het zover. Dan is het vrijdag. En dan gaan we beginnen met die, uh, met die Formule 1 uh, race. Want we hebben aan de lijn als het goed is uh, Roy Heers van de organisatie. Dat klopt hè. Ben je Roy? Ben je de Roy? Ja, we hebben even een technisch probleem. Uh, want uh, we gingen, zouden gaan praten over de Formule 1. Uh, die er dan over uh, zeg maar 30, 30, 33 dagen komt. Uh, er is uh, afgelopen week een informatieavond geweest op het circuit. Uh, waar helaas niet zo heel veel mensen op afkwamen. En uh, daar werden zaken besproken die, uh, uh, die ons alle aangaan. Uh, wat betreft de routes die er uh, weer uh, gevolgd moeten worden. Is uh, Roy inmiddels uh, aanwezig? Een hele goede morgen. Ja, goedemorgen, Roy. Uh, je bent er dus wel. Helemaal goed. Helemaal goed. Ja, ik zeg, net, ik zeg net: we hebben die informatieavond gehad, avond gehad hey, op, uh, op het circuit. Ja. Die helaas niet zo erg goed bezorgd werd. Wordt het tweede, tweede uur beter bezocht of niet? Uh, nee, was, uh, als je naar de aantal bewoners kijkt, dezelfde opkomst als in de eerste sessie. Ja, als er alle 16.000 of 18.000 dan wordt het ook weer een probleem. Maar, uh, nou, dan wordt het erg gezellig. Je, je kon ze in ieder geval herbergen. Nou, we hebben, eh, de, we hebben het over de afsluitingen. Uh, of de afsluitingen, we hebben het over, over het mobiliteitsplan van de, van de Formule 1. Nou, Stamvoort heeft het natuurlijk al twee keer meegemaakt. Dus uh, er zijn uh, waarschijnlijk wat... Uh, uh, veranderingen, daar hebben we het toen ook uh, over gehad. Want uh, de afsluiting van spoorwegovergangen, dat uh, blijft hetzelfde hè, eigenlijk. Die zijn gewoon uh, drie dagen dicht. De, vanaf donderdagavond 8 uur. Ja, dat klopt, klopt hè. Spoorwegovergangen van zowel de Haldenstaat als de Van Lennepweg, die zijn inderdaad vanaf donderdagavond 24 augustus 20 uur s avonds. ...afgesloten tot zondagochtend. Oké, okay, maandagochtend 28 augustus, 500 uur. V vijf uur, hè, s ochtends. En dan, uh, Dus als mensen om 6 uur naar hun werk willen... ...dan kunnen ze er weer uh, langs, als het goed is. Uh, zeker weten. Ja. Uh, het is alleen open, zag ik, uh, de weg de Sofiaweg... Uh, ...voor uh, uh, brandweer, uh, politie, et En ambulances, die kunnen er eventueel wel s'nachts doorheen, klopt dat? Op de, alleen op de spoorwegovergang van Honnenberg is het voor hulpdiensten uh, Hulpdienste. met Prio uh, 1 mogelijk om gebruik te maken van de spoorwegovergang Ja, nou, dat is, dat is wel handig, want dan zijn ze eerder natuurlijk in Zandvoort Noord. Uh, nu, we de, uh, nu we het over Zandvoort Noord hebben. Uh, vorig jaar uh, moesten mensen die, uh, die daar wonen en Zandvoort uit willen of naar het dorp willen met hun auto. Uh, moesten over de boulevard. En dat is veranderd, uh, begrijp ik, hè? Ja, dat klopt. Uh, we hebben gemerkt dat het op de boulevard uh, met de hoeveelheid fietsen die we daar vorig jaar hebben neergezet en bromfietsen ook, dat het daardoor erg druk werd op de boulevard. Ja. Uh, doordat we daar dit jaar nog meer fietsen neer gaan zetten. Uh -huh. We hebben gedacht er zijn uh, uh, 7.000 tot 9.000 fietsen kwijt te kunnen en nog ongeveer 4.500 bromfietsen. Maar die waren uh, er vorig jaar toch ook zo'n beetje, of niet? Waar, waar stonden ze toen? Vorig jaar stonden er toen ook uh, auto's geparkeerd. Ja. Ik op, op het eerste grote parkeervak gezien. Vanaf het Palace Hotel. Daar stonden ook nog auto's geparkeerd. Okay. En de hoogte van de Rotonde bij het NH Hotel stonden ook nog wat auto's geparkeerd. Die zullen er dit jaar niet staan. Niet staan. Uh. Uh, tijdens, het, tijdens het weekend. En daar gaan we voor uh, uh, alleen maar fietsen uh, parkeren. Goeie en doordat er dus nog meer fietsen en bronfietsers die kant op komen, Willen we eigenlijk het autoverkeer daar minimaliseren. Omdat een van onze pijlers van het mobiliteitsplan. Dus het zoveel mogelijk te scheiden van verkeersstromen. Ja, dat is duidelijk. Uh, dus nu moeten de mensen. die moeten eigenlijk vanaf. Uh, zeg maar de Vollenherweg. als we uit Noord komen, de Vollenherweg. en dan de, de Metzgerstraat in, hè? Dat klopt, hè? Ja, klopt. In de instroom uh, is het vooral vanuit het dorp. Uh, Zandvoort, richting Zandvoort Noord. door de Metzgerstraat heen. Uh, en het uitrijden gebeurt dan via de zeeweg. Ja, ja. Uit... Oh, oh, dan moet je dan via de zeeweg. Dan moet je naar Adem eigenlijk dan. Maar oh, naar de weer. Naar maar maar ja. de die werd wel uh, tweerichtingsverkeer. Klopt dat ook? Uh, de, die zal op bepaalde tijden inderdaad tweerichtingsverkeer zijn. Alleen in de uitstroom uh, zal die uh, vanuit Zandvoort Noord naar het Zuiden voornamelijk zijn. Ja. En als er dan mensen hebben... We doen natuurlijk een beroep op de inwoners van Zandvoort... Uiteraard. ...om zoveel mogelijk buiten de in- en uitstroomtijden te reizen met een mm -hmm. auto. Ja. Uh, en als er dan mensen uh, nog uh, richting uh, Zandvoort moeten, dan gaan we het uh, dorp Zandvoort, bedoel ik dan, ja. dus de zuidkant, Aha. dan zullen we dat gewoon faciliteren. Oké, okay, helemaal goed. Uh, nou begrijp ik ook dat de Verlorenstraat twee richting verkeer wordt, in, in tegenstelling tot vorig jaar. Klopt dat? Ja, klopt. De afgelopen twee jaar hadden we de Kostverlorenstraat één richtingsverkeer. Die volgde ook de in- en de uitstroom, dus ochtends mm. richting uh, uh, de, het station, zeg maar, en s'avonds avonds richting de uh, rotonde bij de Zandvoortse Laan. ja. Um, we hebben gemerkt dat afgelopen jaar daar vrij weinig uh, fietsers rijden. Eigenlijk was het de gedachte dat het daar druk met fietsers zou zijn. Ja. En dat het dan te gevaarlijk zou zijn. Hè? Omdat er natuurlijk best wel wat uh, uh, vervelende uh, bochtjes in de Kostverlorenstraat zitten. Mm -hmm. uh, om daar autoverkeer en fietsverkeer te faciliteren in twee richtingen. De afgelopen jaar is gebleken dat de fietsers uh, de routes richting Zandvoort Noord volgen. Ja. En eigenlijk niet de Kostverlorenstraat gebruiken. Dat we gedacht hebben van ja, dan kunnen we uh, uh, de inwoners wel, uh, om het zo maar even te doen, bevestigen met eenrichtingsverkeer. Uh, maar laten we dan gewoon de kostverloren twee richtingen verkeer maken. Dat maakt de bereikbaarheid van uh, dat deel van Zandvoort een stuk groter en ja. voor de inwoners een stuk makkelijker om van of naar een huis toe te gaan. Nou, perfect. Helemaal top. Uh, Maakt het ons uh, zo makkelijk mogelijk, zullen we zeggen. Maar dit, dit is wel een, een, denk ik, een verbetering uh, ten opzichte van vorig jaar. Dat klopt. Uh, laten we het even over de, door, uh, de, de, de doorlaat bewijzen hebben. De, ik heb mezelf al ontvangen, ja. dus die zijn uh, eigenlijk uh, verstuurd, eigenlijk, uh, denk ik. Of niet? En nog niet iedereen? Ja, iedereen die, tenminste, uh, we hebben iedereen die in Zandvoort een parkeervergunning heeft, of een ja. ...auto- of motorbezit die in Zandvoort bij het RDW geregistreerd is... ...die uh, krijgen voor 25 juli uh, hun doorlaatbewijs uh, thuisgezet. Dus het is dus heel fijn te vernemen dat de eerste al, al op de deurmat zijn gevallen. Ja. Um, uh, de mensen die uh, deze week uh, een extra aanvraag hebben gedaan... ...vanwege een, uh, een parkeerplek op eigen terrein... Ja. ...die uh, kunnen in de loop van volgende week hun doorlaatbewijs uh, daarvoor weer op de mat uh, verwachten. Ja, en alle aanvragen die nog komen, die zullen wij zo spoedig mogelijk samen met de gemeente behandelen en de doorlaten wijze toekomen op het moment dat daar recht toe is. Oké, okay, want dat zijn mensen met een poet, zoals we het hier noemen, parkeer op even. Ja, inderdaad, een poetplek. Ja. Ik, ja. Denk, ik zal het netjes uit, uh, uh, uh, helemaal zeggen, maar inderdaad, uh, de welbekende poetplekken. Ja. Die mensen moeten zelf een doorlaten wijze aanvragen. Ja, voor, een, voor, voor de duidelijkheid, moeten ze die, moeten ze die zelf aanvragen, inderdaad? Ja. En waar, ja, kunnen ze, waar kunnen ze dat doen, uh, Roy? Als de mensen naar wj.doorlaatbewijs.nl gaan, dan kunnen ze daar uh, hun gegevens achterlaten. En dan kunnen ze uh, met de, uh, de vragen die gesteld worden, kunnen zij zo een doorlaatbewijs aanvragen. Ja. Die worden dan door de collega's van het team doorlaatbewijs behandeld. En, uh, en dan nou, er ook, als ja, daar ja. inderdaad een poedplek is, ja. dan worden er door laten wijzen automatisch naar het huisadres. Ja, want, uh, het is wel de bedoeling dat ze zeg maar, op eigen terrein uh, parkeren, natuurlijk. Op hun eigen, voor hun, ja. bij, hun, bij hun eigen huis, voor hun eigen huis. Uh, nou ja, met, met name op, op de eigen parkeerplaats. Omdat het bezoekersparkeren uitstaat in Zandvoort gedurende de Formule 1. Uh -huh. uh, dus vanaf donderdagochtend 500.000 bezoekersparkeren uit. Dat te betekent dat je alleen op straat kunt parkeren. Ja. Wanneer je in het bezit bent van een parkeervergunning. En de gemeente Zandvoort gaat dit jaar uh, intensief handhaven op het uh, parkeren. Om te voorkomen dat er dus mensen die uh, vroegtijdig een auto in Zandvoort neerzetten, om wat voor reden dan ook, dat die mensen uh, nou ja, ja, daar niet uh, gebruik van ja. kunnen maken. Ja, en als je nou uh, zeg je familie, uh, je hebt familiedag, noem maar wat hoor, dat zou ik ook niet plannen op uh, in een knap drie Maar uh, je kan je geen vrienden of zo uh, laten overkomen. Maar uh, ja, dat kan zeker wel. Dat, oh, dat kan wel. wel. Alleen, ja, dat kan zeker wel. Alleen, uh, je moet je met zelf de auto een is niet laat. echt aan te rijden. Nee, dat is niet aan te rijden. Ja, ze dus kunnen met de trein komen nee. natuurlijk. Dat is nee, nou. ja, precies. Er rijden twaalf er rijden treinen per uur vanuit Amsterdam uh, richting Zandvoort. Uh, de, in, het openbaar vervoer is geïntensiveerd. Hè. Dus er komen ja, er ook ja. twee buslijnen, de 300 en de 356 komen... Uh, ...in de piekuren naar Zandvoort toe... Hè, ...terwijl ze normaal gesproken op Haarlem blijven. Uh, dus er zijn voldoende mogelijkheden... ...ook buslijn 80 ja, blijft gewoon rijden. Ja, ja, ja. uh, dus er zijn voldoende andere mogelijkheden... ...om naar Zandvoort te komen. Alleen niet met de auto. Maar uh, het kan wel, want als iemand een boetplek heeft... Ja, ...dan kan die... Uh, persoon uh, doorlaten wijs aan uh, oh, okay. uh, familie maar, geven om te bezoeken. Ja, maar dan moeten ze wel kunnen aantonen dat er een. Uh, een Absoluut uh, moet ze, uh, mogelijk is, hè? Ja, ja. ja. ja en dat uh, moet geregistreerd staan bij de gemeente. Ik begrijp het. Uh, nou, je, je hebt toen ook verteld, uh, was, was het maandag? Ja, ik geloof volgens mij wel, hè? Heb je verteld dat jullie meer gaan inzetten op busvervoer, onder andere? Er komen, ja, meer, er klopt. komen meerdere bussen, hè? Uh, meer dan vorig jaar ja we zijn bezig uh, um, ons busstation uh, nog uh, efficiënter te gaan gebruiken en dat, dus dat wil zeggen dat wij ja Sorry? ga je gewoon geen gang ga gang ga nee dat busstation dus Sorry, de busstation is aan het einde van de zeeweg. Klopt dat? Bij Bloemendaal? Ja dat, is een ja, dat is inderdaad uh, tussen, uh, ja, zoals wij dat noemen, uh, uh, Gate 1. Het ja. De zijingang ja. aan de boulevardzijde van het circuit ja. richting Bloemendaal aan Zee. En ja. uh, daar gebruiken wij uh, de parkeervakken Boulevard Barnaar 1 tot en met 3 als busstation. Ja. Ja. En daar proberen we, uh, daar hebben we hebben afgelopen jaar op zondag zo'n kleine 200 touringcars uh, gehad. Okay. Uh -huh. En dat proberen we dit jaar uh, richting de 300 te krijgen. Ja. Oké. Okay. Nou, als allerlaatste, jij gaat daar niet over, maar die bewonersdag gaat niet door. Hè. Er zijn op hoop, hoop mensen zijn er teleurgesteld over. Ja, en dat begrijpen wij. Ja, dat begrijpen jullie, maar ja, voor de veiligheid hebben jullie gekozen om het dit jaar niet te doen. Klopt dat? Nee, dat klopt. Dat heeft te maken met de combinatie van uh, uh, zo'n uh, grote hoeveelheid bewoners. In combinatie, zo'n 20.000 mensen zijn vorig jaar naar de bewonersdag geweest. Ja. In combinatie met de opbouw van uh, de 20 F1-teams... en alle logistiek die daar omheen komt kijken... plus de leveranciers die daar weer bij komen... Uh, kunnen wij die veiligheid dit jaar niet garanderen. Okay, nee. en dat is de reden dat wij uh, nou ja, hebben moeten besloten, uh, besluiten nee. dat wij... Uh, nou ja, af moeten zien van uh, de bewoners. Ja, en uh, misschien vol volgend jaar weer of niet? Of uh, dit zal niet terugkomen. Uh, we zullen dat volgend jaar weer opnieuw beoordelen. Ja, okay, uh, net yes. zoals we dat de afgelopen twee jaar ook gedaan hebben. Ja, uh. begrijp ik. En helaas kunnen we dat dit jaar niet bijmaken. Nou, helemaal goed, Roy. Uh, heb je nog dingen waarvan je zegt van nou, daar zijn we ook nog mee bezig? Of uh, vergeet ik wat. Dacht... Uh, ja, we zijn er met heel veel dingen ja, bezig nee, maar uh, ja, ja, ja, ja, het is gelijk geen. Voor de, geen... Voor de inwoner van. Ja. Nee, zeker niet. En voor de inwoners van Zandvoort uh, hebben we, uh, nou, denk ik, de belangrijkste maatregelen uh, besproken. Oké. Okay. Ik zou nog wel een verzoek uh, willen doen aan de inwoners van Zandvoort. om zoveel mogelijk uh, buiten die in- en tijden te rijden. Ja. En uh, uh, uh, vriendelijk uh, uh, tegenover de verkeersregelaars die daar mede voor hun staan. Ja. Uh, te reageren. Ook heel belangrijk. Uh, want afgelopen jaar hebben we het veel. Uh, uh, ...dingen meegemaakt die we gewoon niet mee willen ja, maken. De regels die aangereden worden ja, en dat dan, soort zaken. Dat moeten we niet hebben. En uh, gewoon pak de fiets, zou ik zeggen, als stondwoorder, toch? Ja, Zoals zo, zo, ik altijd ja. doe. Ja, nee, zeker. Uh, gebruik de fiets, ga ja. lopen. Er is genoeg ja. te beleven in het dorp. Zo en uh, geniet vooral van het feestje. Oké, okay. Roy, hartelijk bedankt voor je, voor je tijd. En uh, nog heel veel Graag succes gedaan. met de voorbereiding allemaal. En uh, wellicht spreken we elkaar uh, binnenkort nog. Hartelijk bedankt, Roy. Nee, zeker. Goed weekend. Graag gedaan. Succes bedankt. met buitenzending. Oh, ja, Dank je wel. Hey. Look at me suddenly I'm as sad as can be lonely. Look at you. Even Can turn deeper blue, so blue. How could we know where this love would go? Faith is a word that means love will grow. Now we found out. Hey, Karina, goeiedag. Ja nu horen Here. we elkaar wel hè. Het ja, was fijn, het, hoor. het was gewoon een schuifje wat het niet deed. Ah, maar we hebben het helemaal. Allemaal, met, uh, ja, beginners, beginners, foutjes. Uh, maar dat uh, maakt helemaal geluk. niet uit. Ik Ben blij dat je spreekt, want uh, jij bent inmiddels bij uh, wat zijn nou beginnersgeluk? Ja. Nee, Juttersgeluk. Ja. Ja. Ja. <laughs> beginnersgeluk. Ja, ja, voor ja, mij ja, beginnersgeluk. Want jij bent nee, bij uh, uh, bij uh, jutters geluk, hè, geloof ik. Ja, ik ben helemaal op, op het strand uh, van de renningsbrigade Piet Oud hierheen komen lopen. Oh, top. Naar de uh, Juts en Recycle uh, Unit. Ja, want het is een... Ik ben er bijna. Je okay. hoort de wind. Ja, ik hoor het, ja. Nou, en uh, ik heb meteen even wat plastic uh, van het strand afgehaald. Ja, het is, want uh, dat is waar het allemaal om gaat, hè? Uiteraard een club uh, clean-up stichting is het, hè? En, uh, ja, zeker. Ja, je moet eigenlijk zwerf, zo, zo goed. Ja, zwerfplastic moet je op, uh, oppakken, et cetera. Ben jij ja. al uh, bij degene die... Uh, ja. Ja, ja. Nou, uh, Annemiek en uh, Jasmina die staan hier voor me. Oké, okay, nou, en, uh, ga je gang. ik... Uh, ik ga eventjes wat vragen aan ze stellen. Want, ja. Goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. goedemorgen. goedemorgen. Uh, nou, hier bij de Recycle Unit van Juttensgeluk. Het ziet er echt heel erg mooi uit. Het heeft natuurlijk ook al wat uh, aandacht gekregen. Wat heel uh, belangrijk is ook. Vijf minuutjes, tien minuutjes. Maar um, ik heb hier al wat gevonden: een elastiek en een uh, bekertje. Meer kon ik even niet oppakken met alle apparatuur wat ik in mijn hand heb. Maar kunnen jullie daar wat mee? Want dat is natuurlijk... ik ben zoveel plastic tegengekomen, net al... met het lopen hier naartoe. Ja. Uh, hoe, hoe is dat toch... Uh, op te ruimen allemaal? Uh, dat willen we juist hier bij de JUT-unit laten zien... Uh, wij jutten de hele week met, uh, met vrijwilligers op het Zandvoortse strand... van dinsdag tot en met vrijdag. En uh, we staan dit seizoen voor het eerst met onze jutunit op het strand. Daar zijn we ontzettend blij mee, omdat we daardoor heel veel mensen kunnen bereiken... en uh, ook juist dat stukje bewustwording mee kunnen geven. Uh, je ziet dus ook allemaal tekst op de jutunit. En we hebben een heel overzicht aangegeven... Um, Waarom het zo moeilijk is eigenlijk om uh, plastic te recyclen. Uh, je hebt allerlei codes. Um, uh, nou ja, je ziet het al, er zijn verschillende codes al aangegeven. Dus door middel van een aantal vragen... Uh, met het item wat jij bijvoorbeeld nu net gevonden hebt. Hè, je hebt dat plastic bekertje. Nou, dan gaan we naar boven. Staat, is het plastic? Ja staat er een recyclecode op. En dat weten heel veel mensen niet. Ieder plastic hoort dus zo'n driehoek verder met een code erin. Nou, hier op de bodem van dat bekertje... zie je dus dat dat een code 1 heeft. Dat is dus PET. Nou, staat de recyclecode erop? Ja. Is het schoon om schoon te maken? Nou, zo'n plastic bekertje is prima schoon te maken. Gaan we verder naar ja. Uh, en de code is... Nou, wat ik al zei, het is PET. En dan hebben we een aantal kratten staan. En de PET-beker gaat dus in de krat van de PET. Dus op die manier kunnen we mensen ook zelf uh, laten zien hoe ze dus dingen kunnen recyclen. En het, het jammer is dat heel veel plastic uh, uh, verkleint. Het uh, gaat stuk, het, je vindt eigenlijk alleen maar brokstukjes waar dus die code niet meer op staat. Daar kun je dus ook niks mee en die zijn dus ook niet te recyclen. Dat is een beetje het probleem ook van die hele plastic zoek. En, uh, nou ja, dat willen we hier dus uh, weergeven. En voor ons zijn de codes 2 en 5 heel erg belangrijk. Want dat zijn dus plastics waar wij wel wat mee kunnen. En misschien dat Jasmine daar even iets over kan zeggen. Want daar maken we dus producten van. En ja, ik zie wat in je hand. Hartstikke mooi. Uh, jij bent hier uh, vrijwilliger ook. En uh, ja, wat heb je in je hand eigenlijk? Want dat kun je dus met pet 5 en 2 maken. Ja. Dit uh, uh, zijn de uh, zeepakjes, de circulaire zeepakjes en de uh, plastic um, sleutelhangers. En die maken wij eigenlijk dus van eh, het, het plastic wat we wel kunnen recyclen. En die uh, gaan die in een machine, dat heet de shedder. En daar worden allemaal hele kleine stukjes plastic. En die, dat heet het granulaat. En het granulaat bakken wij eigenlijk in de vorm. Um, bakken wij dus uh, plastic producten, zoals dus de circulaire zeepbakjes en de sleutelrouwers. Ja, hartstikke mooi. Misschien kunnen we ook even de container ingaan. Ja. Want ik zie hier, uh, ja, het is inderdaad gewoon een werkplaats. Mensen kunnen hier dus schijpers pakken, uh, zakjes. Maar ik zie ook uh, inderdaad het granulaat allemaal staan en apparaten. Uh, worden die ook gewoon gebruikt overdag? Dat de kinderen bijvoorbeeld en families die op vakantie komen... Zien. kunnen zien wat er echt gebeurt? Ja, zeker. Dat is juist ook de hele bedoeling van, uh, van deze Jutunit. Juist om de mensen te laten zien wat je dus met uh, plastic kunt. Het is voor ons dus een hele waardevolle... Grondstof en niet altijd afval. Uh, het proces hebben we ook mooi weergegeven in de container. Met tekst en uitleg. Er zijn iedere dag mensen aanwezig. Uh, wij jutten natuurlijk iedere dag zelf met onze eigen jutters. En via de website kun je dus bijvoorbeeld ook jezelf opgeven om mee te jutten met de jutters. Dus ben je hier nou in de zomervakantie in een huisje? Of hè, ben je lekker vakantie... Kom gewoon uh, langs, uh, check even op de, op de website, meld je aan. En dan kun je gewoon het hele proces mee. En iedereen is sowieso welkom om uh, bij de u Unit te komen kijken voor tekst en uitleg. En dat stukje bewustwording had ik al zei. En uh, alles staat, uh, is in werking. Dus ze kunnen echt van, zeg maar van, van plastic tot eindproduct het hele proces uh, kunnen zien. Ja, geweldig. En zijn wij nou uniek hier in Zandvoort met deze Recycle Unit? Of staan nou in andere badplaatsen ook dit soort containers? Uh, in Zandvoort zijn wij echt uniek. Uh, er zijn nog wel meerdere van dit soort organisaties. In Scheveningen heb je er één, uh, Treasure Hunt. Uh, Die dus ook met plastic uh, aan de gang gaat in workshop. Daar kun je ook... Uh cleanups organiseren en dat doen wij dus ook, cleanups voor bedrijven dus zo proberen we ook zoveel mogelijk mensen te bereiken en dus iedereen kan zich aanmelden via de website en is van harte welkom om een kijkje te komen nemen ja en want mensen weten misschien niet je zou er bijna prijsvraag aan kunnen verbinden hoeveel plastic er wereldwijd in de zee terecht komt uh, laten we maar niet gaan raden, maar jij weet het uh, nou, het is echt barend. Dat is dus 11 miljoen ton. En om een beetje een vergelijking te geven... dat staat gelijk met één vrachtwagen per minuut. Nou, dat is echt ongelooflijk. Uh, nou hebben wij nog de mazzel dat niet al dat plastic... net zoals in, in, in Azië en, en stranden vol liggen. Wij hebben natuurlijk ons uh, statiegeldsysteem... Wat, uh, wat daardoor prima werkt. Nu ook op de blikjes. Dus dat, uh, dat merk je echt dat, dat uh, het zwerfafval... Uh, ...dat het daardoor afneemt. Uh, maar ja, het, blijft steeds, het gevaar hier uh, op het strand blijven die kleine stukjes plastic. En uh, dat kunnen we dan ook laten zien als je langskomt. Het spreekt een beetje meer tot de verbeelding als je het ziet. Maar ja. al het plastic breekt dus af in kleinere stukjes... ...en dat worden dus die microplasticjes. dat heeft die leuke naam, zeemerminnetranen? Ja, ja, ja. ja, in het Engels zijn dat dan nurdels... Maar wij hebben daar zenuerminnen tranen van gemaakt... want het is natuurlijk echt heel verdrietig... want de, de vissen en de vogels die eten die kleine stukjes... en die gaan daar dus aan dood. En uh, ja, wij proberen met z'n allen dat dus, uh, dus op te raven. Nou, ik vind het echt zo'n goed initiatief... en ik uh, hoop dat hier in de zomervakantie heel veel mensen naartoe gaan... om even een kijkje te komen nemen. Wat maakt het voor jou, Jesminder, nou zo leuk om hier ja, te zijn als vrijwilliger... Uh, ...in de zomer, ja. hier ook. Ja, uh, ja dus buiten zijn... ...en ook een beetje vakantie in eigen land. Uh, en ja, toch bezig zijn... Wat, ja, ...met iets. Ja. En uh, ja... ...ook wel een soort van dagbesteding, zeg maar. Ja, ja het is inderdaad ook gezellig... Hè, ...met uh, Annemiek hier. En uh, je spreekt natuurlijk die kinderen ook... ...die hier binnen lopen. Ik zie nu alweer een gezin. Die ja. staat eigenlijk te popelen om te horen... ...wat hier nou eigenlijk... Uh, uh, ...de bedoeling is... Dus dat is wel heel erg leuk. Dat jullie, de mensen, allemaal te woord kunnen staan. Ik denk dat dit een gezin is dat op vakantie is. Ze zijn uitgebreid nu uh, de zijkant van de container aan het bekijken. Maar uh, ja, ik zie ook een hele bus met peuken. Want één peuk vervuilt wel acht liter water. Maar uh, dus ja, ruim gewoon lekker het strand op. Ja, dat um, wil ik. Ja, dat heb ik hoor. Ik... Ja, dat wil ik nog wel even... Uh... Ik... Uh, ik zie hier ook een plank met allemaal dingetjes die de mensen ook sowieso kunnen kopen die hier gemaakt zijn. Nou, Hans, ik denk dat, uh, dat dit mooie initiatief uh, door iedereen even bekeken moet gaan worden. Deze zomervakantie. En hij staat tot 5 oktober op het strand. En, uh, ja, ik begrijp het. En, nou ja, eigenlijk is het zo dat uh, als de strandtenten opgeruimd worden, dan uh, gaat deze container ook gewoon meer uh, weg... En dan komt hij gewoon volgend jaar uh, komt hij weer terug. Want ze hebben natuurlijk ook gewoon nog een eigen werkplaats. Een vaste werkplaats met heel veel vrijwilligers. Dus Oké, okay. nou hartstikke goed. Ik, uh, ik ben heel blij dat ik hier even binnen heb kunnen kijken. Ja, het was een uh, leuk gesprek. en uh, interessant ja. gesprek ook. En ik hoop dat ze uh, heel veel troep van het strand weghalen. Want ja, het... mensen uh, gooien het nou. zelf niet meer weg, hè? bijna geloof ik. Nee, ik uh, kan vanuit deze container, ja. kan ik al gewoon van alles zien liggen. Ja, uh, okay, dus ja. mijn handen jeuken, ik ga het even weghalen. Oké, okay, nou jij gaat er ook lekker de uh, peuken aan. <laughs> wij, wij, wij, horen, wij horen je volgende week <laughs> weer terug. Hartstikke leuk. Volgende week, uh, En bedankt ja. voor je medewerking. Oké, okay, goed. Ja, radio graag gedaan. Stadion, dat Goedemd. ben jou vervolgd. Ja. kies het nieuws uit de regio. Jouw keuze, jouw keuze. ZFM. Goed, uh, ja, we gaan verder eigenlijk uh, zonder muziek even, want uh, tegenover mij zit Ria Valk, welkom uh, Ria. In, ja, hallo allemaal. In uh, ja, want uh, dit is een uh, redelijk goed beluisterd programma en uh, ik denk dat mensen het heel leuk vinden om jou uh, te horen, want jij hebt hier, uh, je bent net meer dan tien jaar gewoond hè? Ja. En welke periode was dat eigenlijk? Nou, nou, ongeveer. dat zou ik uh... niet precies weten. Maar je was geen twintig toen je Ik zit nu al twaalf jaar in Breukelen, dus daarvoor, ja. oh daarvoor. Ja. Oké, okay, je bent zo'n twaalf jaar geleden hier weggegaan. Ja, omdat ik uh, eigenlijk had ik veel meer werk dan nu. Ja. En uh, vaak de weekenden, dus uh, zat ik vaak in de film. Ja, dat is vervelend. En uh, dat was vervelend, het keer zo erg geweest. Ik, kwam, ik woonde in die blauwe penthouse ja, bij de het station. Klein dat, ja. Ja. ja, en uh, toen bleek bij de voordeur, bij dat de auto's al vast stonden. Een of andere American Day of ja, wat ja, ook. Ja. En toen moest ik bellen naar degene die mij geboekt had. En die heeft toen de snel Grant en gebeld. Om, want die woonde in Vinkenveen. Of die dan mijn plaats innamen voor de pauze. Ja, dan kon ja. ik na de pauze nog halen. Had je nog drie kwartier een uurtje extra? Ja, oh, ja. Roosendaal was er. het. Dat nou okay. was gewoon een ja, weg ook. Ja, vervelend, ja. hè? Vervelend. Maar je hebt hier uh, uh, met plezier gewoond. Ja, ja, ik kom nog steeds. Ik vind ik ja. heel leuk altijd. Nog vrienden, waarschijnlijk ja, ook. en heel uh, ja, uh, gezellig. Ja. Ik kan me voorstellen. En ja. uh, zomers kom je dan lekker naar het strand. En, ja, hoor. Ja, ja. Nou, dat doe je goed. En, uh, ja, en ik ligt. zit meestal bij tien, eerst altijd bij 11, maar ja, nu ja. bij 10, Oké, al bij tien, Daar ja. hebben we ook de clip op genomen. Ja, dat zag ik ja. Dat Drie weken. Ja. En, en in het dorp, hè? bij, ja. uh, bij uh, café, uh, restaurant Zin heb ik gezien. Ja. En uh, op het circuit zelf, hè? Ben je op je ook het circuit zelf, ja. ja en, uh, dat was wel heel erg interessant. En uh, ik had allemaal vriendinnen weer uit breukelen meegenomen, ja. want die vinden het ook een te gek nummer. Ja, leuk. Dus. Ja, we gaan uh, ons straks draaien voor de Dan gingen we daar met z'n allen. Ja, <laughs> dat was natuurlijk hartstikke leuk. Hé, hey, uh, ja, ik vind het. Uh, uh, uh, uh, ja, je, je hebt een enorme carrière gehad eigenlijk. Hè? Ik bedoel. Je bent met je 16 begonnen dus zo'n beetje ongeveer. 17. 17. Wie wordt de Nederlandse Elvis Presley? Die deed ja. ik mee als enige meisje. Ja. <laughs> toen was ik al gek. Met, met 50 jongens, toen werd ik tweede. Eh, geweldig. Ja, ja, tweede. Had ik, iets, had ik een, een stukje vlees meer gehad, dan ja. had ik gewonnen. <laughs> maar uh, ja, tweede wordt natuurlijk ook mooi. Ja. Maar uh, hebben mensen dat gezien toen? Dat, uh, die jou, die, die jou uh, verder wilden helpen? Ja, ja. Roel Balten stond er van de AVO toen. Die deed al die... Uh, die uh, hoe zeg je dat? Waar de soldaten, leger, ja, de Nederlandse ja. leger, die waren in Frankrijk en toen werd ik meteen gevraagd ook voor nieuwe oogst. Ja. Dat was ook een soort uh, voice-programma ja, zou zeg we maar ja, zeggen ja, toen. Ja. ja, uh -huh. ja. Ja. Dus, en, en, en daar heb je ook wel meegedaan? Uh... Ja, nee, toen had ik voor het eerst televisie. En ik weet nog goed dat wij thuis geen televisie hadden. Nee. En dan, de buren wel, dus we bij de buren gaan kijken. Ik met mijn cowboy Ja, geweldig. Want, ja, en, en, dan praten we over begin 60, denk ik hè? ongeveer. Ja. Zoiets? 1959. 59 zo. Het was ja. wel tv al. Ja, dat was net tv. Ja, ik kon het zelf doen. We moesten ook bij de buren kijken, want we hadden geen televisie. Nee. Maar dat was altijd heel gezellig natuurlijk. Ja. De, de Verrekijker en uh, dat soort programma's. Ja. <laughs> dat, dat was natuurlijk hartstikke leuk. Hey, uh, wat ik me afvroeg, heb jij uh, ook uh, opgetreden in de Ronnie Club hier in Stamford? Dat vroeg me eigenlijk af. Die was hier uh, begin jaren 60 met. Uh, ja, de... nou Ronnie te toevallig vanmorgen. Oh, ja. Ja, nee, ik wist dat hij die, die club had. Want ik kende Caranza weer goed. Want ja, die woonde ja. in Vinkenveen. Toen uh -huh. woonde ik met een heel groot huis in ja, ja. In het begin. Maar uh, hij heeft hier die Ronnie Toben gehad. Dat is uh, bij het badhotel, uh, ja. achter de KNRM uh, ding, waar nu weer nieuwe appartementen zijn overigens. Maar goed, had hij daar beneden eigenlijk die Ronnie Toben En daar traden ook mensen op. Hè? Het was een beetje een Amerikaans voorbeeld. Heel uh, ja, leuk, met, hoor. Met, met, met een dinershow en weet ik het al. Ja, allemaal. Ronnie Zijl is een hele sympathieke jongen. Oh, geloof ik graag. Ja, ja. Geloof ik graag. Gaat het goed met hem? Op? Ja, heel ja? goed. Ja, oh, dat is mooi, dat is mooi. Maar ik kan niet herinneren dat je daar opgetreden hebt. Op. Nee. Nee. nee. Oké, okay, nou ja. Je hebt uh, enige plek waar Ja, je... ik heb hier wel opgetreden, maar meer bij Mr. Boogie Woogie, als hij uh, stond te spelen. Oh, die ja. pianist, weet je wat Geweldige uh -huh. geweldige pianist. Ja, ja. En dan sprong ik het uh, toneel op bij hem. En dan ging je in Kansas City, je blue sweatshoes, dat soort uh, ja, ja, nummers zingen. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. En, je, en je bent later eigenlijk naar het, naar het carnavals... Uh, ja, dat was 1975. Uh, uh, die 5, die 75 jaren. 1975 pas, oh. 1975 heb ik eigenlijk... Uh, you <laughs> Hoe heet het? Bosjes op mijn Of Dat heet ja. De liefde van de man gaat door de maag. Twee jaar later. Leeuw! Oh, ja, ja. We zijn van nacht. Ik stond eergisteren in de Zwarte Kros hoor. Ja, echt waar? 82 jaar. Nee, ja, nee, ja. 15.000 man. Ja, en uh, allemaal enthousiast waarschijnlijk. Ja. Kenden dat ik het nummer ook Nou, is. Ik begon met Oma wil een toy boy. Nou, joh, de hele tijd. Oma, oma. Ja, mooi, mooi. Maar je bekendste lied is eigenlijk Rockin rock Billy. Daar ben je met, Mee begonnen hè? ja, ja, dat was 1960 of zo, zo, zo lietje, ja, ja, ja. meteen goud. Ja, gauw. Over de honderdduizend. Zo, dat. Ja. ja. Dan, we moeten Zandvoort even promoten, jongens. Want dat uh, ja, zou al heel leuk zijn hoor, voor Iedereen mij. is wel benieuwd naar het nummer. Ik denk dat mensen hem ook al uh, gehoord hebben natuurlijk. Hij staat op je YouTube te vinden, et cetera. Um, wat jij ook nog gedaan hebt, is uh, nou ja, de André van Duin revue. Leading Lady, ja. Ja, hoe lang dat heb je? Twee, goed, jaar, twee gedaan. jaar gedaan. Twee jaar gedaan. Vond je het leuk? Ja, enig. Die andere, daar is niet mee te werken. Die houdt zich nooit nee. aan de tekst. <laughs> die staat allemaal rare dingen te roepen tussendoor en nou, nou, ik moest ja, altijd is, zo dat, lachen. Dat vind jij wel leuk natuurlijk, een ja, ja. beetje rommelig, een beetje, uh, <laughs> Ja, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat lacht jou wel natuurlijk, of niet? Ja, ja heel leuk. Je wordt leading lady, eigenlijk wat later uh, Corrie van Gorp. Uh. Ja, Corrie van Gorp en Connie Fink en ja. Cari Tester. die hebben ja. allemaal als leading lady gestaan. Ja. Ja. En uh, ja, dat soort uh, shows heb je meer gedaan waarschijnlijk ook, of niet? Ja, ik heb uh, vijf jaar uh, zeg eens A gedaan. Ja, ook nog? Als zuster van Mien en ik was getrouwd met Jopie. <laughs> oh ja ja ja. Ja, ja, ja, ja. Dat was een leuk programma. En, ja, uh, heel dat leuk. Heb ook, uh, heb, dat heb je ook uh, met plezier gedaan waarschijnlijk. Klopt, ja. Hè? Um, Oké, okay, um, uh, ja die nummers. dat is eigenlijk een beetje aan jou blijven hangen, hè? Dat, uh, Ja, maar dat geeft niet. Dat vind je niet erg, Nenna? Nee, want nee, nee. die kan ook wel andere dingen zeggen. Ja, wou ik zeggen, want je hebt natuurlijk andere mooie nummers ook gemaakt. Ja. Rustige, rustige nummers. Ja. Chansons een beetje. Ja, 125 heb ik er gemaakt. 125? Ja, ik moet zelfs soms zoeken van. Uh, ja. oh, oh, daar ben ik ook, weet ja. je wel. <laughs> dat je denkt, hé, we horen hier, maar. Oh, dat ben ik zelf, ja. ja. Maar, uh, hoe heet het? Uh, jij, jij maakt niet de muziek, hè Alleen de tekst. Ik heb dit nummer heb ik naar Jacques van Eyck uh, gebracht. Ja. En dan doen we samen, heeft hij die, die uh, ja, ook weer wat verzonnen. Ja. En, uh, Nee, deze, sorry, niet Jacques van Eyck. Dat heeft altijd uh, Jacques van Eyck gedaan. Yeah, dus uh, yeah. Pak de Fiets en uh -huh. dat soort nummers van mij. Maar uh, deze heb ik met een nieuwe producer gedaan. Yeah. En uh, nee, de muziek was al van Jacques. Dus oh, oh, die, die, die echt mag, samen. Ja, ja. Dus ik kom met een, een, een, een, een, een, rij, een rijm. En de, dan zegt hij. En ik heb er nou een melodie in mijn hoofd. En dan ja. maakt hij hem af. Want ik kan het toch geen, geen noot lezen. Nee, dus een, ik, ja, ja. En dat deel ik altijd met hem. Dat vind ik het eerlijkst. Oh, je kan geen noten lezen? Nee. <laughs> nou dat, Precies, maar beter ook toch? Ja. <laughs> Alles uit het hart. Alles uit het hart. Nee, ja. zo, dat, dat gaat het, vaak het allerbeste. En dat nummer uh, wat we zo direct gaan luisteren natuurlijk. Uh, ja, dat heeft nog wel wat voet in de aarde gehad. Want je wilde het eerst over Max Verstappen. Uh, Maken, ja, he? ik, ik, ben, ik heb een, sinds drie jaar verkering. Oh, <laughs> en, euh, Nou ja, dat is gewoon zo te gek. Die is helemaal gek van Max Verstappen. Ik heb nog nooit naar een race zitten kijken. Nee, je, dat, dat, nou, je bent nee, geen Formule 1. Want ik hebt, viel hè? er altijd van in slaap. <laughs> nou, dat ging in mijn ogen al dicht. En als tot hij het uit... uitlegde. Wat gebeurt er dan nu allemaal? Dus die bandenwisseling. En ja, ja, ja. Dat het op seconden aankomt. Ja, en zo. Tiende van seconden. van seconden. Ja, seconde niet te ja. geloof. Over, dus daar ben ik het ook gaan volgen. Ik was helemaal gek van Max Verstappen. Ja. Dus ik had eerst een liedje gemaakt. Ja, hij gaat de lappen. Onze, onze Max, Max Verstappen. Verstappen. Ja. Maar uh, hebben we hebben heel netjes gestuurd naar uh, de mensen die om hem heen zijn. Die zijn ja. management, ja. En uh, ja, dan kreeg ik terug dat ik een heleboel boete zou moeten betalen. Ja. Dat ik echt zijn naam niet mocht gebruiken. Je mocht hem niet gebruiken? Nee, nou ja, maar dan nou heb ik het zo gedaan dat... Ja, hij zal winnen, dat de week zeker. Maar ja. dat een andere coureur kan dan ook uh, dat nummer uh, helemaal te gek ja. vinden. Het is ja. over Zandvoort, over. Het heet nu dat Zandvoort, is wel de, de Formule 1. 1 ja. Ja, ja, ja. En, uh, uh, Ja, dus, dus je, je wilde eigenlijk wat anders, maar dit nummer is het geworden. Ja, we kunnen maar... misschien even gaan luisteren, want we hebben het nu al lang over dit nummer. Maar we kunnen beter even gaan luisteren. Ja. dat is hem hè <laughs> een leuk lied hoor, moet ik ja, zeggen. ik vind het ook heel leuk. Ja, ja, want... Als uh, alle Zandvoorters nou eens even gaan, uh, nou, noem je dat, dat, dat, op gaan, YouTube doen. En, ja, uh, daar gaan we over zorgen, want ik denk dat de horeca hier ook uh, dit nummer wel kent, denk ik, hoop ik. Ja. En we hebben natuurlijk uh, na afloop van die uh, races op vrijdag, zaterdag en een zondag enorm drukte in de Halterstraat onder andere. Ja. En daar, uh, daar moeten ze dat ook uh, meer gaan draaien, vind ik ook. Maar dat gaat wel lukken, denk ik. Uh, jij hebt meerdere nummers gemaakt over, over Zandvoort. Hè? Zandvoort, uh, Olé, nee, wat was het? Allee, Santé? Ja, dat is die. Dat is deze. Maar dat dan, is deze eigenlijk? Ja, oh. de melodie is hetzelfde. Oh, op die manier. Maar die is nooit gedraaid. Nee, maar die melodie is gewoon heel goed. Ja. Vandaar dat ik uh, eerst dat liedje van Max Verstappen gaat het lappen ja, ja. <laughs> deed. Maar uh, nou, dat mocht dus niet zijn naam gebruiken. Ze hebben zelfs een show dus Jos Verstappen gebeld. En die zei, ja, ik ken je ook wel. <laughs> maar hij zegt, uh, ja, het is een merknaam en dat mag niet. Nee. Dus toen ben ik weer gaan broeden. Wat zal ik dat doen? Want ik denk, ja, ik heb zo'n leuke Zandvoort altijd gewoond. Ik ben, in, ja, ik ben echt dol op Zandvoort. Ja. Dus ik denk, nou, dat is eigenlijk een mooi lied voor Zandvoort. Ook meteen Ode aan Zandvoort. Top? Ja, tuurlijk. Nee, absoluut. Uh, duidelijk. Ja, ja, ja. ja. <laughs> uh, jij moest dus altijd uh, eigenlijk, uh, optreden, nog, uh, toen hè, meer dan nu, hè, zei je. Maar je treedt nog steeds op. Ja, ik stond in. De nou, gisteren registre. dus bij uh, de, de zwarte kost. Ja. ja, niet te geloven, hè? Ja, ja dat was een blokje van uh, sterren. sterrenparade. Oh. Ja. Ik moest beginnen. Daarna kwam uh, Ben Kramer. Uh -huh. Toen Bonnie Sinclair. En alleen Litouwers. Nou, dat zijn de, de dus er echte, waren iedereen een kwartiertje. Meer ja, mochten we niet. Dus maar ik, er werd niet meer bier gegooid of zo of iets? Nee. Nee? Nee. nee. Dat ik had al iets aangetrokken of het makkelijk kon wassen. Ja. Ja, <laughs> <laughs> nee, je hoort het wel eens van, uh, van artiesten. die ja. dan. Uh, maar uh, dat, dat, dat, dat, dat is er een beetje uit volgens mij. Hè, ja, nee. Is... Ze hebben ook natuurlijk voor de televisiepakken gezegd dat ze een behoorlijke boete ja. zouden krijgen. 200 of zo. Ja, en, en laten ze het wel. Ja, begrijp ik. En dat, ja, dat stond... Ik zag wel het beertje omhoog gaan, maar dat was meer tegen elkaar. Ja, ja, ja, ja. Niet mij <laughs> Maar er stonden gewoon 15.000 mensen daar. Ja. Want het is een hele leuke sfeer daar ook, hè, de ja, Zwarte Cross. Het is gewoon zo groot als Zandvoort als zelf. Ja, ongelooflijk. Ja. Want je doet in een in, in, in kleine formaat doe je ook nog steeds optredens. Hè? Dat is in, ja, in, in bejaardentehuizen en dat soort uh, werk. Ja, maar ook uh, bedrijfsfeesten of... Ja? Uh -huh. Nou, ja, mensen die me willen hebben, die, uh, die nou, moeten we even overleggen. Ja. Ik heb altijd dezelfde geluidsman. Oh, wat is goed. Dus die weet precies hoe mijn stem uh, moet en uh, ja... Nou, dan ga ik, ik laat het niet los. Ik nee, begrijp kregen, ik, ja. Hè? Ja, want je bent, het, ja, mag je de leeftijd noemen, 82 ja. ben je nu al. Dat ja, nee, het het het, zou je niet het, zeggen. Het, het, het vlatte er iemand zo uit. Nee, je zou het zeker niet zeggen. Nee, je nee. zou het zeker niet zeggen. Want als je, als je uh, 64 zit, dan geloof ik het ook. Ja. ja. Er zit hier gewoon een hele mooie vrouw Wat tegenover. Wat wil je even drinken? dat wil je even drinken? Nee, ja, nee maar word uh, uh, uh, je er niet moe van? Ik bedoel. Uh, Jawel, want als je wat ouder wordt, dan... Uh, tenminste, ja, ik merk het ja, zelf wel. Nou, ik vind niet zeuren. Ik ben blij dat ik nee. het nog mag doen. Oh, absoluut. Geland, dat geloof ik graag. geeft mij ook een kick. Weet ja, je. Dus, ja. uh, met die zwarte cross. Ik was wel een beetje angstig toen ik opging. Ja? Maar die zongen meteen alles mee. En vooral Leo. En toen zat het voortdraag aan mijn ja, ja, nieuwe ja, ja. single. Zei ik, okay. Nou, die zongen ze ook mee. Want hey, <laughs> jij moet enorm veel... Zijn die nummers allemaal in je hoofd uh, ja. weten. Is, is dat niet... Uh, Lastig of? Nee, nee, ik neem het wel door. Neem het, ja, je ja, houdt het wel een beetje bij. Een dagen hè? van tevoren of zo. Oh, ja, ja, ik houd dan, mijn stem wel ja, een beetje bij. Ja, dan ja. Ja. Dan, uh... nou, je stem sowieso, maar ook de tekst, weet je wel. Je moet je toch allemaal uit ja, je hoofd. ja, soms vergeet je wel wat. Hè. Ja, en dan zing je maar wat. En dan merken ze het ook niet, toch? Of, nee, dat uh... horen ze <laughs> <het> toch. <laughs> en, en, en wat voor optredens doe je nog meer dan? Uh, uh, nou, ja, je zei uh, bejaardenhuizen uh, uh, feesten, partijen, uh, dat ja, soort dingen ik heb allemaal. Een Televisies gedaan. Ik heb Eus gedaan. In de, in ja, die heb je gezien in de koppenstoelen. Ik heb, he, die uh, heb ik gezien, ja. een interview met Han Pekel gehad. Oh ja, Han Pekel. Ja, dat was ook leuk, hè? Ja. Ja. En uh, Secret Duet heb uh -huh. ik geweest. En nou komt de. Uh, DNA televisie nog aan. Okay, dat komt ook nog? Ja. Ho hoezo dat, DNA televisie? Ja, daar uh... mag ik verder niks over zeggen. Oh, heb je nog een, uh, een tweeling? Dat moet ik nog uitgezonden Heb hoor. je nog een tweelingzus? Nee hoor, ik zal nee. dat verder niet. Nou ja, dat kon zomaar. Je hebt één dochter, Monique. heb je ook nog een mooi nummer over gemaakt. Ja. Dat heb ik toevallig gisteren nog even gehoord. Ja. Prachtig nummer. Ja. Zing, je dat nog, zing je dat nog regelmatig of nee. niet? Nee. Nee, mensen willen feest. Dan, ja, mensen, dan ja. nemen ze Wille Calbetti, weet je. Die, ja, die is, die dat, die is daarmee ja. bekend geworden. Ja, ja, dat is zo. En uh, ja, nou ja, het is nu eenmaal zo. Ja. Ik, uh, ik zit er niet meer mee. Nee, dat begrijp ik, dat begrijp ik. Nou hoor ik je bij, bij Eus wel zeggen dat uh, je het jammer vindt dat je nooit uh, zeg maar een, een, een prijs of iets uh, nee, daarvoor gehad hebt. Kan, hoe kan dat nou? Dat weet ik ook niet. Ik vind het gewoon raar. is ook raar, want... Uh, ja. Ik ben na de aankomende januari 65 jaar in ja. het vak. Ongelooflijk. En dan wordt dus 83. Ja. Dan geef ik nog wel een feestje. Vind ik wel leuk. Ja, ja nee, dat kan natuurlijk, ja. Maar je zou dan een, een prijs verwachten of iets. Ja, nou ja. Maar houden ze niet uh, van uh, gezellige muziek en, en carnaval en zo Ik heb geen idee. Nee, maar is toch raar? Je ziet het nou, zo'n engel hoe die gaat. Nou, nou ik heb erbij gezeten toen Pierre dat liedje zei. Oh ja, oh. Pierre Kartner. Ja, het is een enorme hit nu, hè? ja. Maar hij heeft hem natuurlijk ook weer in dat... Bung bung ja, een beetje die bieter achter inderdaad. Ja. En een lekkere accordion erbij. Ja, ja. Nou, het, is een, het is een leuk lied om te horen. Ja, heel mooi. Maar, He? ik, maar, maar Mieke zingt het ook. Hè. Mieke zong het. Oh ja? In België, ah, Mieke. Oké. Okay. Die zong het op... Uh, Engel bewaarde bestaat. Weet je ook, oh, hè? zo een beetje gedragen. Ja, en, uh, ja, ja. Ja, die had dat ongeluk gehad. Mieke. Ja, inderdaad. En ja. toen uh, was die auto behoorlijk in elkaar. En toen was het er toch goed uitgekomen. Uh -huh. Toen heeft Pierre Kartner... De Engelbewaarder geschreven. Ja, sleet. geweldig. Ja. ja, want het is echt, als ik, als ik het liedje hoor... dan zie ik ons ook rijden door het land. He? Ja, de auto, ja, alle ja. strepen, die ja, bomen. Ja. Er zit na te denken, nou moet ik weer tanken... en gauw ja, naar huis. Ja, ja, na want, een optreden. weet ja, ja. je altijd zelf, of niet? Of, nee, ik nee. heb altijd iemand... sinds Koos Albers dat ongeluk op ja, ja, gehad. Ja, dat begrijp ik, ja. ja. Heb ik gezegd, ik moet iemand hebben die me rijdt. Of mijn ja. vader, of een vriend die ik dan had. Of wat mm -hmm. of. Nee, dat doe ik niet. Ja, ja, nee. je, hebt, je hebt er nu weer verkeering. Ik heb begrepen. zei eh uh, begin Ja, al oh, ja. ja. Nou, wat leuk. En, uh, ja, mijn Hans. Ja, ja, ja, nou ja, ik heb ook Hans toevallig. Maar nee, dat ben, ja. ik ben het dus niet. Maar, nee. maar uh, dat gaat goed. Dat ja, is wel gaat leuk. Heel goed. Ja, ja, je je, je ex-man is overleden helaas. Hè. Dat ja, heel lang geleden op, natuurlijk. Op 42 jaar, ja, al. 1980 alweer. Ja. Ja ja, ja, ja, ja. En dit is de uh, man van je vroegere vriendin, uh, begreep ja. ik. Dat, dat, was ja, het, met de eerste corona aanval, laat ja. ik het zo noemen. Toen uh, zei ze al tegen mij, want ze wist niet. Dat ze zoveel onderliggende ziektes en ja, dingen had uh -huh. gehad. En ze zeggen, ja, zeg, als, die, als die corona mij treft, dan kan je het schudden en dan kun je me begraven. Ik zeg, veel doe, doe, doe ja, ik me doe, normaal. Ja. Maar het was echt zo. Ja, niet te geloven. Zeg. Ja, 16 maart kwam dat we alle kroegen moesten sluiten in uh winkelen. -huh. En 1 april is ze overleden. Ongelooflijk, zeg. Ja. ongelooflijk. En Hans heeft er helemaal nooit meer gezien. Want ze ging met de ziekenwagen weg. Ja. Hij mocht er niet, niet bij zijn. Oh, wat erg zeg. Ja. Wij En hij wijst dan langs de weg te klappen. Net zoals bij ja. 10, met ja. die Verdaan. Ja, ik heb die... het ook met een vriend meegemaakt. Ja. Oh. ja, verschrikkelijk hè. Dat ja. is wel heel erg, ja. Begrijp ik. Ja. ja, ja. Nou ja, in ieder geval. Dat is wel mooi dat je die, die hebt dan natuurlijk. En um, heb je nog veel contact met alle ex... Uh, uh, of, of, of huidige zangerissen en zangers? En... Zit je er nog even? helemaal in die scene. Ja, wel. Imca ja, ja? belt regelmatig met mij en ik met haar. En ook uh, uh, wij hebben elk jaar een evenement. Ja. En dan herdenken we Anneke Grunlo. Oh ja. Ja. ja. ja. En dat is Ronnie Tober, Imca, uh, ik, Willeke. Ja. En dan gaan we eten en zo. En nou, de dingen van Anneke weer zien. Ja, ja, ja, ja. Leuk hoor. Ja, hartstikke leuk natuurlijk. We nou, Worden allemaal ouder, wil ik eens ook. Nou ja ik, is, is, ja, ik wil het niet uh, droevig afsluiten. Maar je, je, er gaan steeds meer mensen uit je omgeving. Ja, die vallen ja, gewoon weg natuurlijk. Hè, om, ja. Zeker als je ouder wordt. Ja, dat is dus wel, je wel moet ongeveer. zorgen dat je maar gewoon lekker bezig nou, bent. Nou, jij wordt gewoon onder tien. ik zeg altijd, je mag het kind niet in je verliezen. Zo is het. Nee, dat is absoluut. Je moet geen zacherij nou, worden. Daar ja, heb, heb je niet zoveel moeite mee, geloof ik, toch? Nee, dat is Hartstikke goed natuurlijk, en, uh, ja, en nog één ding, uh, in Zandvoort, wat vond je het leukste aan Zandvoort eigenlijk? Was dat al in het strand? Of, uh... Nee, alles. Ik ja? kwam eerst op, in die penthouse toen, Aha. en toen ben ik verhuisd naar de, hoe heet die straat? Uh, Brede straat Ja, Brede oh, okay, ja en uh, ja, ik, dat, dat is morgen, ik hou van buiten, ik ben een, ja, een waterman, die ja, houdt van buiten. Ja. Dus als het even weer was, dat ik bij elf altijd morgen zat te bakken. Dat was ja. niet altijd best, want ik had een huidkamp. Ja, dat is ook niet goed, hè? Nee. Maar, nou ja, dat hebben ze goed ge genaaid. Ja, ja, ja nee, je, je, was je open. ziet er helemaal niks van. Nee. Maar uh, ja, echt echte willen ook elke dag de zee zien. Ja. Dat, dat had je ook een beetje. Dat, ja. ja, de zee heeft toch iets magisch, toch? Uh, zo prachtig, de zee. Ja, ja ik vind het toch gezellig altijd. Ja, Savonds natuurlijk. Zwaar eten op het strand, ja, weet je. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, we moeten afronden, hoor ik van Isabel, onze technicus want uh, die wilde het plaatje nog een keer draaien, geloof ik. bedankt. Ja. Uh, Ria, mag ik jou hartelijk bedanken voor dit gesprek? Ik vond het een heel leuk gesprek en ik wens jou heel veel succes. Wij, wij zorgen ervoor in Zandvoort dat we dat nummer uh, veel gaan draaien. We kunnen het nog één keer laten horen, is dat leuk of niet? lijken, hoe noem je dat? Ja. Ja, ik heb er ook geen verstand van. <laughs> Waarvan? Nou, dat, dat ze YouTube moeten afluisteren. Ja, nou ja, goed. Dat... We zijn er nu al 3000. Ja, nee, maar ik denk als je Ria-Volk uh, stond voor Formule 1, uh, dan, dan, dan, dan vind je het zo natuurlijk. Dat kan haast niet anders. We kunnen nog één keer draaien, misschien uh, lukt dat <laughs> het niet, uh, Isabelle, Of moet je het nou weer helemaal uit de krochten van, van de computer uh, halen? Ja, dus uh, Zond voor de Formule 1 heet het van uh, Ria Volk. <laughs> nou, in ieder geval hartstikke leuk dat je er was, Ria. Want uh, ja, je moet toch helemaal uit Breukelen komen. Helaas is het geen prachtig strand weer. Anders had je nog lekker even kunnen lunchen op het strand. Ja. Kun je alsnog doen ja, natuurlijk. Ja, moet allemaal doen. Ja, alles is open natuurlijk. Dus, uh, en je staat keurig hier beneden in, uh, in, uh, ja, dat is mooi, ja. in de parkeergarage. Ik ga altijd bij Dirk van den Broek die parkeerplaats, weet je? Maar... Uh, ja, daarachter, ja, ja, daarachter. Ja, inderdaad. Ja, maar pop. is die huis allemaal weggebroken? Ja, die flat dus is, is weg, ja. Klopt. komen er allemaal nieuwe ja. dan. Ja, het wordt nu getekend zeg maar, wat er allemaal moet komen. Misschien een hotel en ook huizen. Ja, soms uh, nou gaat ja, het behoorlijk op de schop de komende, ja. komende tijd. En er komen appartementen in, het, in de Watertoren, dat is ook wel leuk natuurlijk. Hè? Ja. Oh, die Watertoren? Ja, daar gaan ze omheen zeg maar, appartementen bouwen. Ja, kunnen we hem nog een keer uh, draaien, Isabel? Of, uh, of kun je hem niet vinden? Het is wat hè, die is er nou, Dat bedoel ik, ik kan ze ja. hem al niet vinden. Dat draaien ze niet. Ja, hij staat er. Kijk eens aan zich. Nou, we gaan nog één keer luisteren naar Zond voor de Formule 1 van Ria Valk. Nou ja, praat maar gelijk. Nou ja, maar gelijk. Laat het nummer nog een keer horen. Kom op. Meiden in het zand, bruin verbrand. Lekker weer gemakkelijk. Laat die boel maar zakken. Wie wordt kampioen. Wie gaat het nou weer doen, ja? De formule, hey! De, de formule, hey! E. Ja, daar moet we, heen. hey, hey, hey, hé, zampot al aan de zee. Zampot voor ladier. Daar kun je lachen, daar moet je heen. Ja, dan voelt het meer dan drank alleen. Veel oud. We hebben al een minuut dan of zo. Om de gaten te zitten. Zon wordt live. Hij niet met uh, met uh, Ria, maar zou er wel op kunnen treden hier uh, ja. vanavond. Nee, maar goed, we hebben wens en zo, en dat is wel leuk. Dat uh, gaan we wel doen. En, en je gaat natuurlijk naar de Formule 1 kijken Ria. De, ja. hè? Dat. Uh, maar lekker. kwalificatie. Ja, vanmiddag, 4 ja, uur. Hè, de kwalificatie hebben we ook nog vanmiddag natuurlijk. Ja, ja. ja. Oh, je bent aardig op de hoogte. Ja, je kan hier ook kijken, maar je gaat lekker thuis kijken. Waarschijnlijk. Ja. Hey, hartstikke bedankt nogmaals dat je geweest bent. Okay. Een Heel goed weekend. en uh, ja, Blijf gezond en uh, treed veel op. Goed. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur.